Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. VUMC onder verscherpt toezicht. Rechtszaken tegen verdachte Facebook-moord aangehouden. En ChristenUnie-leider slop omarmd homo's. Het vu Centrum in Amsterdam staat onder verscherpt toezicht... van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aanleiding zijn conflicten tussen medisch specialisten in het ziekenhuis... schrijft de inspectie op haar website. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het optreden van het bestuur... en zegt dat er een mogelijk risico is voor de patiëntveiligheid. Gisteren heeft de inspectie een brief van chirurgen ingezien over het conflict... die door het bestuur van het ziekenhuis was achtergehouden. De raad van bestuur had de indruk gewekt... dat er goed gewerkt werd aan het herstel van de verhoudingen. De strafzaken tegen twee verdachten van de Facebook-moord... zijn door de rechtbank in Arnhem aangehouden. Vandaag stond de Polly, de voormalige hartsvriendin van het slachtoffer Winzie,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 En in plaats van daarna te kijken, houdt men zich bezig met staten die stabieler zijn, zei Wijdenbos. De rechtbank in Den Haag heeft een man uit Tunesië veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag op zijn Nederlandse vrouw. Hij sneed vorig jaar in een woning in Gouda haar keel door. Stel trouwde vorig jaar mei in Tunesië, waarop de man naar Nederland verhuisde. En kort daarna ontstonden er spanningen in het huwelijk, volgens de rechter, omdat de man niet goed kon omgaan met de culturele verschillen tussen hem en zijn vrouw.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 Anonymous zegt de sites te hebben aangevallen om aandacht te vragen voor de situatie van Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Hij zit al maanden in de ambassade van Ecuador in Londen. Voor de vierde keer is een Amerikaanse vrouw er niet in geslaagd om van Cuba naar Florida te zwemmen. Met nog zo'n 90 kilometer te gaan moest de 62-jarige vrouw de strijd opgeven. Ze had onder meer last van kwallenbeten en stormen op zee. De Amerikaanse wil de eerste mens worden die de 166 kilometer zwemt... zonder een kooi die haar tegen haaien beschermt. Ze bekijkt nog of ze voor een vijfde poging gaat. Haar eerste poging was in 1978. Dan het weer nog. Vanavond in het noorden en oosten kans op een bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen wolkenvelden, zon en vooral in het noorden een enkele bui. Dan wordt het ongeveer 22 graden. ANEB ah, Verkeersinformatie. Er staan 12 files, er zitten verder geen opvallende files tussen. De meeste drukte zien we op de wegen rond Rotterdam. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort voor Vaanplein, 5 kilometer. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever. Wat jij elke dag met je euro's doet, of niet doet, maakt een verschil.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 Zes over vijf, goedemiddag. We zijn een introvert land aan het worden. En dan zeggen we het nog vriendelijk. Aldus Klingendaal in een speciaal verkiezingstijdschrift. De Denktank voor Internationale Betrekkingen... waarschuwt de politiek in deze tijden van campagnevoering. Straks hoofdredacteur Ko Lijn. Eerst de dagelijkse zaken in Den Haag. Want er is druk overleg in de Tweede Kamer... tussen de politieke partijen die de langstudeerboete willen afschaffen. De missionair staatssecretaris Zelstra zei vorige week... dat de Kamer zelf een financiële oplossing moet zoeken... als ze van de boete voor langstuderende studenten af willen. Den Haag-verslaggever Marcel Bril. Marcel, hoe verloopt dat overleg? Moeizaam. De partijen die aan tafel zitten willen... voor het debat dat hier donderdag over wordt gehouden... waarvoor het recess wordt onderbroken, een oplossing vinden. Zes partijen proberen dat. SP, VVD... CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar voor vandaag zijn ze inmiddels gestopt... en de verwachting is dat ze morgen weer verder gaan. Het is augustus, de boete gaat in per 1 september... Uh... Dat is over anderhalve week. Is het überhaupt mogelijk om die boete tegen te houden voor die tijd? Ja, het is allemaal inderdaad heel erg krap. Kijk, uh, ook al komen ze eruit... dan moeten die wijzigingen nog door de Tweede en de Eerste Kamer. En dan kan je vertellen, normaal is dat echt niet gedaan binnen anderhalve week. Je kunt dan natuurlijk wel wat bedenken. Dat je bijvoorbeeld tegen de studenten zegt... ja, je hoeft die boete niet te betalen bijvoorbeeld. Maar goed, dat is allemaal al erg ingewikkeld. Uh, we horen via het ministerie van Onderwijs overigens ook... dat er al studenten zijn die de boete voor het komende studiejaar al hebben betaald. Ja, en... En wat doe je daar dan mee? Dus er liggen nog allemaal wel um, heel veel problemen op tafel. Heeft de staatssecretaris zelfs eerder gezegd dat hij het afschaffen van die boete verkiezingsretoriek vindt? Hè? Hoe kijkt hij dan tegen dit overleg aan? Nou ja, um, officieel horen we daar niet zo heel erg van, want er is sprake van een heuse mediastilte. Het lijkt wel informatie, maar wat we op de achtergrond horen is dat hij nogal sceptisch is. Uh, ja, want het is ingewikkeld. Ik zei het net al, uh, het verloopt moeizaam, want er liggen heel veel problemen op tafel. Hoe kom je nu uh, aan dat geld op die korte termijn? Uh, bijvoorbeeld, als je nu alleen Alleen voor 2012, wat een aantal partijen willen. Als je uh, die uh, de dekking wil vinden, dan kost dat 62 miljoen euro. Ja, dan moet je ergens anders uit de onderwijsbegroting zien te krijgen. Nou ja, dat is al een probleem voor 2012, de komende maanden. Maar ja, de VVD, de partij van Zelstra, die wil eigenlijk uh, een, dan ook een oplossing gaan vinden voor de jaren daarna. Want die zeggen van ja, als we alleen voor deze korte periode... alleen 2012 geld gaan zoeken, wat doen we dan met 2013? Dus die willen een, zo heet het dan in Den Haag, een structurele oplossing. Dat betekent dat je nog eens een keer 200 miljoen euro moet gaan vinden. En ja, dat is wel erg lastig. En je hoort achter de schermen dat de staatssecretaris daar echt wel problemen ziet. En echt niet denkt dat dat uh, heel makkelijk te regelen is. Dus al met al is op dit moment nog volstrekt onduidelijk of ze eruit gaan komen. En of die langste de debuite dus snel gestrapt gaat worden. Wie weet helpt een nachtje slapen. Morgen verder Marcel Bril, dankjewel. Nederland trekt zich terug achter de dijken en graaft zich in. En dat is slecht voor het land. Met deze stevige waarschuwing en constatering presenteert instituut Klingendaal... de Denktank voor Internationale Betrekkingen vandaag, een verkiezingsmagazine. Kokelijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Directeur van Klingendaal, hoofdredacteur van het tijdschrift Stevig Visitekaart... maar ook vooral stevige woorden in zo'n tijdschrift. Nou, het is een goed bedoelde en milde waarschuwing, maar dat is natuurlijk ook een beetje de rol van een denktank als Klingendaal om uh, ja, al die dagen dat wij uh, de internationale omgeving bestuderen om daar ook onze lessen uit te trekken en om belangrijke momenten zoals bij verkiezingen uh, er niet voor terug te schrikken om ook eens een geluid te laten horen. Nou, dat geluid is: kijk uit, uh, Nederland trekt zich wat terug, heeft de neiging om het werkkapitaal wat we hebben, denk aan diplomaten, denk aan defensie, denk aan ontwikkelingssamenwerking, om daarop te bezuinigen. Lees je de politieke partijprogramma's, dan zie je vaak nogal vrome woorden over de internationale houding van Nederland en alles wat we nog steeds van plan zijn in de wereld. Wat is er mis um, met Frankrijk? Uh, vrome woorden mooi, maar dan moet je ook aangeven... welke middelen je bereid bent in te zetten... voor internationale vredesmissies, voor ontwikkelingssamenwerking... en uh, wat je doet om in de wereld je gezicht te laten zien... om voor je handelsbelangen bijvoorbeeld op te komen, zoals het tegenwoordig heet. Waar ziet u dan dat gebrek aan inzicht in de verkiezingsprogramma's? Ik zie dat de meeste partijen... Uh, liever om de grote problemen heen lopen. Maar uh, je komt er natuurlijk toch wel achter. Er wordt uh, fors voorgesteld te bezuinigen op Defensie. 500 miljoen, soms een miljard. Andere partijen wat minder. Maar ik zie per saldo na de verkiezingen een meerderheid ontstaan... voor nog eens een keer een fors rondje bezuinigen op Defensie. Dat mag. Uh, Klingendaal neemt zelf geen stelling in dat soort zaken. Maar we constateren wel dat dan de middelen niet meer te rijmen zijn... met de ambities van Nederland om de internationale rechtsorganisatie... Te bevorderen ...om op vredesmissies te gaan... ...en om dat op een manier te doen, in een ritme... ...zoals we dat de afgelopen twintig jaar bereid waren te doen. Ontwikkelingssamenwerking... ...ik hoef er denk ik niet zoveel woorden aan vuil te maken... ...het is algemeen bekend dat dat een prooi kan gaan worden... ...van de volgende bezuinigingsronde. Diplomatieke posten... Uh, ja, dat is een dilemma. Buitenlandse Zaken denkt er nog over. Wij adviseren om dat niet te doen, om daar niet op te bezuinigen... omdat ook de, de aanwezigheid van Nederland over zee niet kan worden opgevangen... door alleen maar uh, handelsmissies of, uh, of laptopambassadeurs. Dat kan niet. Er moet een goed postennetwerk zijn... om Nederlandse uh, belangen in het buitenland te, uh, te behartigen. Nederland staat op de index van globalisering op de derde plaats van de wereld. Dat betekent dat er maar heel weinig landen in de wereld zijn... die meer afhankelijk zijn van, van, van, de, van de buitenwereld dan Nederland. En daar moeten we ook naar leven. En dan verplaats ik me even in de kiezer... in de aanloop naar de verkiezingen op 12 september. Mensen die gaan zeggen, nou, wat maakt dat allemaal uit? Mooie woorden, mooie statistieken, die afhankelijkheid. Dan worden we toch minder internationale. Is dat zo erg? Um, ik denk dat uh, dat wel erg is. Ik denk dat wij daar, uh, toe verplicht zijn bijna om nog te wijzen... hoe afhankelijk Nederland van het buitenland is. En dat dat toch een valkuil is waar we niet in moeten trappen. We kunnen wel ideeën lanceren als uh, voer de gulden weer in. Uh, ja, inderdaad, figuurlijk trek je terug achter de dijken. We kunnen nog wel weer wat minder met defensie doen. Maar dan teer je in op het werkkapitaal... wat je in het buitenland de geloofwaardigheid verschaft om mee te praten... Aan tafels waar beslissingen over uh, Nederland worden genomen. Die worden niet altijd in Den Haag genomen, zeg ik maar heel zachtjes. Maar ze worden in Brussel of in Washington of in Peking genomen. En we moeten zorgen dat we daar aan tafel zitten. En het toegangsticket tot die tafels krijg je alleen maar als je actief investeert in je buitenlands beleid. En als we dan even heel kort inzoomen op twee partijen die op dit moment er het best voor staan in de peilingen: SP en VVD. Waar ontbreekt er dan bij deze partijen aan met het oog op de verkiezingsprogramma's? Um, ik kan niet helemaal in het algemeen zeggen, maar wel een aantal voorbeelden noemen. In het magazine staat dat de oplossingen die bijvoorbeeld de VVD geeft voor het asiel- en migratiebeleid, dat die niet eens uitvoerbaar zijn, uh, nog afgezien van de haalbaarheid daarvan. Uh, dat in het algemeen trouwens renationaliseren, dus het weer naar Den Haag terugbrengen van beslissingen, uh, op het gebied, nou ja, we hebben vorige week de discussie gehad over Roemer. Die zegt van wij betalen niet mee aan, uh, aan, aan de boetes die ons eventueel worden opgelegd. Als we de begrotingseisen overschrijden. Nou dat is, uh, sorry, maar dat is echt uh, onhaalbaar. Dat is, ik wil niet zeggen te gek voor woorden, maar dat kan niet. Je kunt niet tegelijkertijd eisen dat andere landen zich wel aan dat soort regels houden. En dat voor Nederland een uitzondering wordt gemaakt. Dan wordt op zijn zachtst gezegd. Uh, nou ja, gaan de wenkbrauwen omhoog. En dan wordt gezegd, ja, wat voor boodschap probeer je aan ons kwijt... als je jezelf niet bereid bent om daaraan te houden. Vandaar dat uh, tijdschrift van Klingendaal... waarmee u uh, de politie, politici oproept om de ogen te openen of de kiezer? Um, nou, de kiezer die... Ik bedoel, ik geef niet de schuld aan de kiezer. Wij registreren wat de kiezer vindt. Als partijen zich uh, niet heel erg duidelijk uitlaten over de afhankelijkheid van Nederland van het buitenland... dan kun je niet verbaasd zijn over het feit dat de kiezer op een gegeven moment zegt... van, nou, dan zal het allemaal wel niet zo nodig zijn. Dus dan zijn we niet eens zo vreselijk verbaasd... over deze uitkomsten van de enquête... waarin de kiezer inderdaad kiest voor Nederland... en niet lijkt te beseffen hoe belangrijk het buitenland voor ons is. Ik neem het de partijen uh, in één zin dan uh, toch eigenlijk wel kwalijk... dat ze niet heel erg hun nek uitsteken... en durven te zeggen hoe, hoe afhankelijk Nederland er is... Wij we verliezen ons in discussies over soevereiniteit, maar dan hebben we het over soevereiniteit uit de 19e, misschien 20e eeuw, maar niet over soevereiniteit in de 21e eeuw. En dan stelt u in die 21e eeuw in uw voorwoord van het tijdschrift: we zijn, vriendelijk gezegd, een introvert land aan het worden. Zegt u het dus onvriendelijk? Welke kant gaan we op? Um, nou, nee, niet onvriendelijk, maar uh, ik zeg op een vriendelijke manier, kijk uit. Uh, vroeger zeiden ze in, uh, in, in plechtige termen, Nederland, let op uw zaak. Maar dat kan je nu weer zeggen. Uh, maar onze zaak ligt meer in het buitenland dan vroeger. Coco namens Klingendaal. Dank u wel. Straks weer ophef over de Duitse ex-president Wolf. Al is het de vraag of hij daar deze keer zelf debat aan is. En de verkeersinformatie bij de AWB bij Nou, Een paar files hier en daar rond Rotterdam en Utrecht, maar veel stelt het allemaal niet voor. Er is wel een ongeluk gebeurd nu op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. En dat veroorzaakt een groeiende file tussen Best en Moorgestel. Vijf kilometer nu. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdik. Geurige hey, de fabriek kunt weer neer, ik stop en ik kie. Er is veel veranderd, de rotsen is mee. Ik maak een rundje, een tietvoet verbeer, mijn oor en mijn tante. Mijn neef en niet nicht zaten onder, de deur de lastig. De maakt De piek-up maakte toeren, hij draaide heel hard. Het lichtje dat schiet, het vinyl dat bloos Steeds weer om me achter elkaar. Hetzelfde liedje de zang de gitaar op de wind doet wans. Wanzam ze verleer waanzam zo niet. Ik kocht mijn een auto met de maas en de vogel door oh, die graag. Ik reed naar hoe. Alles gevoed, het echt mocht het stil. De lommaar was leeg, leek eindeloos. De tank die zat vol, vent die later in bloes, werme doet wansen. Wansen, ze weet werme wind, wansen, ze weet. Er is veel gewoon weggedreven. Wie is de bleefstom? Iedereen die ik ken, die woont er niet meer. Langs de beek en ik rennen, niet Ruzie met vriendjes van over de stroom. En toen kwam vader. Vader was krokodil weer de Wansumse wind De de Duitse ex-president Wolf is opnieuw in opspraak. Hij moest in februari aftreden. En hij geniet tot zijn dood van een erepensioen. Zo heet dat, een erepensioen van bijna 200.000 euro per jaar. Dat was op zich al omstreden. Maar het blijkt nu dat pensioen wordt met 18.000 euro verhoogd. Tim de Wit in Berlijn, onze correspondent. Hoe is dat mogelijk? Nou, Dat komt door een toegekende salarisverhoging aan de huidige president van Duitsland. Dat is Joachim Gauk. Uh, en in de wet is namelijk vastgelegd dat als het salaris van de president wordt verhoogd... dat het ook betekent dat alle voormalige presidenten, en dat zijn er nog vijf in Duitsland... Uh, precies dezelfde verhoging van dit zogenaamde erepensioen krijgen. Dus ja, op zich kan Wolf er niet zoveel aan doen. Maar ja, gezien zijn verleden zorgt het natuurlijk wel voor heel veel scheve gezichten hier. Want hoe ontstond dat verleden ook alweer? Nou ja, eind vorig jaar doken er in de media allerlei verhalen op... waaruit bleek dat Wolf zich schuldig had gemaakt aan vriendjespolitiek. Vooral in zijn tijd als minister-president van de deelstaat Nedersaksen. Dus voor de periode dat hij president was. Nou, hij had bijvoorbeeld een lening van een zakenrelatie aangenomen... waar hij zijn huis van had gekocht. Hij ging op kosten van vrienden op vakanties. Liep in hele dure hotels... Ja, dat waren vaak hele rijke vrienden met nogal grote zakelijke belangen. Ja, en Woef heeft dat zelf maandenlang ontkend. Maar ja, toen uiteindelijk het Openbaar Ministerie eh, zijn volledig ging onderzoeken... werd zijn positie onhoudbaar en besloot hij half februari eh, af te treden. Ja, uiteindelijk is hij maar twintig maanden president geweest. Met een buitengewoon prettig pensioen van bijna twee ton per jaar... dat nu nog eens wordt verhoogd. Wat waren de ja, reacties vandaag in Duitsland? Ja, nou, als je bijvoorbeeld op internet keek... Uh, en ook verschillende peilingen zag... die sommige kranten hielden op hun site... ja, verreweg de meeste Duitsers vinden dit een schande. Ja, velen zeggen... Wolf heeft het ambt van bondspresident al zoveel schade toegebracht... ja, dat het ongehoord is dat hij daar nu nog zo vorstelijk van profiteert. Laat staan dat er nu nog eens 18.000 euro per jaar bovenop komt. Ja, kijk, Wolf is uh, 53 pas. Uh, heeft naast dat erepensioen ook nog een auto met chauffeur... en een eigen kantoor in Berlijn op kosten van de staat. Ja, en dat allemaal tot zijn dood. Nou goed... Uh, Politici hebben nog niet heel, uh, nog niet heel veel politici, politici hebben gereageerd. Wel de FDP, uh, dat is ook een regeringspartij. En die zeggen nu: Wolf moet in elk geval maar afzien van deze verhoging van het erenpensioen. Want uh, zo zijn parlementslid, ja, daar wordt hij echt niet armer van. <laughs> Gaat hij dat doen? Ervan afzien? Nou ja, dat is nog wel de vraag. Uh, Wolf heeft er zelf nog niet op gereageerd. Ook uh, Bondskanselier Merkel, uh, zijn partijgenoot, heeft dat nog niet gedaan. Nou ja, er loopt dus nog wel een strafrechtelijk onderzoek tegen Wolf uh, op dit moment. En bijvoorbeeld vorige week moest hij daar nog een aantal verklaringen in afleggen. Ja, stel dat hij uiteindelijk wordt veroordeeld uh, voor die vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, ja, dan lijkt het nog voor hem wel heel lastig om te kunnen blijven volhouden dat hij recht heeft op dit erepensioen. En dan zal die discussie in Duitsland nog veel heviger losbarsten, denk ik. Maar ja, tot die tijd uh, krijgt hij gewoon elke maand keurig zijn geld overgemaakt. En hij is pas 53. Heeft hij al laten weten of hij op een of andere manier herschoold wil worden, een nieuwe carrière kan beginnen... of is dat gewoon uh, einde verhaal na dit schandaal voor deze wolf? Nou ja, uh, hij heeft natuurlijk wel gezegd dat, dat zijn imago zoveel schade is, is toegebracht... Hè, door deze hele affaire, dat hij het heel moeilijk vond om weer een normale baan uh, te nemen. Zijn vrouw uh, is bijvoorbeeld sinds kort wel weer in de openbaarheid. Die is uh, ambassadeur voor de Paralympische Spelen uh, in Londen. Uh, maar zelf, ja... Uh, Onlangs verscheen er een verhaal in beeld waarin, waaruit blijkt dat, dat Wolf uh, veel ontmoetingen heeft met nou ja, verschillende politici. De president van Tsjechië ontmoette die onlangs in Berlijn, uh, de Turkse ambassadeur. Dus hij is achter de schermen wel in contact met verschillende mensen. Maar ja, een echte baan heeft hij niet momenteel. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. Duizend eerstejaars van het ROC Mondriaan in Den Haag volgen dit schooljaar een cursus reanimeren. Het gaat nog om een proef. Harry de Bruim, goedemiddag. Dag, u bent lid van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag. Uh, hoe gaat zo'n cursus eruit zien? Zo'n cursus ziet er als volgt uit. Er is een stuk e-learning. E-learning? Ja, e-learning, dat is uh, eigenlijk dat is leren met de computer. Alle leerlingen die gaan daar uh, ongeveer drie tot vijf uur uh, allerlei theoretische dingen krijgen. Die krijgen ook uh, toetsen. En als zij uh, voldoende theoretische kennis hebben, mogen zij een... Uh, praktijktoets doen, dat gebeurt altijd af... door middel van een uh, erkende uh, instructeur, een examinator, dat is een arts, dat is een ambulancebroeder. Uh, en dan krijgen zij een praktijktoets waarbij ze moeten reanimeren, waarbij ze ook uh, de AED moeten bedienen. Dat is een kastje waarbij het hart zelf weer uh, de, de, de activiteit moet overnemen. En als zij een diploma halen, dan zijn zij dus een gediplomeerd, en dat is een Europees diploma, gediplomeerd reanimator. En dan uh, heb ik meegeteld, maar dan gaat het dus om vijf uur cursus. Het gaat inderdaad, uh, kun je nagaan wat je vertelt, het gaat om vijf uur cursus... en daarmee kunnen we dus levens hebben. Waarom juist op uh, ROC? Dat kan ik je vertellen. Uh, het ROC Mondriaal, maar ook alle andere ROC's in Nederland... die leiden op voor banen in de AAB. Dat zijn banen waar uh, mensen eigenlijk werken, waar heel veel mensen zijn. Dat zijn sportevenementen, dat is de horeca, dat is de detailhandel... En waar mensen zijn, daar vindt ook de hartstilstand plaats. En wij zijn in staat om, als iedere mbo'er in Nederland... zo'n diploma zou hebben, om inderdaad duizend, duizenden levens te redden. In het verleden was het zo dat 7% van 16.500 mensen... die buiten een ziekenhuis een hartstilstand krijgen... een kans hadden om het te overleven. We zijn door allerlei cursussen in staat om dat tot 23% te, uh, te verhogen. En wij uh, hebben berekend dat... 70% van de mensen die een hartstilstand krijgen, kunnen overleven. Als er voldoende mensen zijn die een reanimatiediploma hebben... en die dus met een AED kunnen omgaan. Ja, Uw rekent zich eh, nogal rijk natuurlijk. En uitgaande dat het maximale aantal studenten gaat meedoen... het maximale aantal revers kan worden gelet op basis van statistieken. Maar is het ook niet zo dat leerlingen die dan gaan meedoen aan zo'n cursus... ook een specifieke interesse moeten hebben, een drijfveer moeten hebben... om eh, iemand te kunnen en willen reanimeren? Ja, dat, dat lijkt zo. Maar ik kan je wel verklappen dat jonge mensen... die bij een ROC zitten... in de leeftijd van 60 tot 20 jaar of wat ouder... die zijn hartstikke uh, bereid... om andere mensen te helpen. Ja, wat hoort er dan zoal? wel? Dat uit... betekent dat als wij vertellen... wat ze kunnen bereiken... dan zijn jonge mensen dus in staat bereid... om dat te doen. En ik kan je echt verzekeren... dat wij heel vaak over egocentrische mensen... en jonge mensen denken... maar jonge mensen zijn bereid... om dat te betekenen in de maatschappij. Dus ROC leiden we niet alleen mensen op voor een beroep, maar ook als burger. En dan kan je eh, nogmaals verzekeren dat jonge mensen dat willen. En dan zouden het niet alle 500.000 mensen die momenteel een beroepsverleiding volgen van ROC dat volgen. Al zouden we de helft bereiken, ja. dan nog is dat voldoende om die 70% overlevingskans te bereiken. En laten we eerlijk zijn, wie zegt nou nee tegen het feit dat wij mensen levens kunnen redden? En uh, de hartpiepjes horen op de telefoonlijn die niet zo heel goed oh, was. Ik hou het daarbij. Sorry. Harry de Bruin, lid van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag. Over die proef bij duizend Eerstejaars van het ROC. om dit schooljaar een cursus reanimeren te gaan volgen. Hartelijk dank. Heel bedankt. I am a man you see.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 In an opera house, but I'm a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 Het VU Medisch Centrum in Amsterdam is door de inspectie voor de gezondheidszorg onder verscherp toezicht gesteld. Aanleiding zijn conflicten tussen medisch specialisten in het ziekenhuis. De inspectie heeft geen vertrouwen meer in de raad van bestuur omdat die de inspectie onjuist heeft geïnformeerd. Volgens de inspectie kan de patiënt veiligheid in gevaar komen. De Syrische vicepremier Jamil zegt dat een buitenlandse militaire interventie in Syrië onmogelijk is. Het zou leiden tot een conflict tot buiten de landsgrenzen van Syrië, waarschuwde Jamil in Moskou. De opmerking lijkt een reactie op de waarschuwing van president Obama. Hij dreigde gisteren met militair ingrijpen als het Syrische regime chemische wapens zou verplaatsen of inzetten.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 Het, weer. Met het is vandaag behoorlijk warm geworden, 22 graden aan de kust, 25 graden in het midden van het land en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. En ook vanavond is het aangenaam weer, wel kunnen er in het noorden en oosten nog enkele buien ontstaan. Ook op dit moment zit er een enkele bui in de buurt van de stad Groningen en daar hoost het plaatselijk behoorlijk. Nou, ook vannacht nog kans op een enkele bui, vooral in het noorden en noordoosten. In de rest van het land blijft het dan droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 16 graden. Morgen drijven wolkenvelden over en in het noorden is dan nog steeds kans op een bui. De zon schijnt ook geregeld. Het wordt morgen wat koeler dan vandaag, zo'n 19 graden op de Wadden... tot 22 in het oosten en zuidoosten. De wind is morgen westelijk, bovenland matig, kracht 3 tot 4. Aan zee en op de Wadden vrij krachtig tot krachtig winkels 5 tot 6. Namorgen blijft het droog weer met geregeld zon, ook af en toe wolkenvelden. De temperatuur blijft zo'n beetje gelijk, 20 tot 22 graden. In het weekend wordt het wisselvalliger. Meer wind, af en toe zon, maar ook grotere kans op buien. ANRB Verkeersinformatie. Het is een bescheiden avondspits. Er staan 20 fiets, de meeste daarvan rond Rotterdam. Een file valt op en dat is op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best en Moorgestel 7 kilometer stil. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, baas, ik ben het.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 Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. En je zou het bijna vergeten in verkiezingstijd, maar het demissionaire kabinet moet nog wel degelijk een begroting maken voor volgend jaar. Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën dat bekende koffertje met maatregelen. Het demissionaire kabinet vergaderde vandaag voor het eerst over deze begroting. Volgens minister De Jager Juist de man van dat koffertje is die vergadering zonder ruzie verlopen. Zeker, de sfeer is erg goed. Overigens hebben we in dat kabinet, ook als het om financiën gaat en begrotingen gaat... altijd een goede sfeer. Maar er is inderdaad een constructief gesprek geweest... over de eerste begrotingsbesprekingen. Kunt u schetsen hoe dat gaat, zo'n begrotingsraad? Ja, veel van de voorbereiding is al in het voorjaar gebeurd. We hadden dit voorjaar natuurlijk de bijzondere omstandigheid van de begrotingsakkoord, het begrotingsakkoord. Dat lenteakkoord. Daarin hebben vijf partijen al heel veel afspraken gemaakt... Maakt. Dat heb ik de afgelopen uh, maanden uh, met de collega's besproken, met de andere ministers. En wat we dus nu bespreken, dat is iedere keer op iedere dag een begrotingsraad... met een aantal begrotingen van verschillende ministeries. Niet allemaal tegelijkertijd, dus twee of drie uh, op één dag... En eigenlijk zou je kunnen zeggen... is dat de vertaling van het werk van de afgelopen twee maanden geweest. Inclusief ook het begrotingsakkoord. U had het net al over het lenteakkoord. Deze begroting wordt daar zogezegd een soort van uitwerking van. Want er zijn afspraken gemaakt. Het um, is alweer een tijdje geleden. Zijn er nog tegenvallen sinds die tijd? Nee, niet uh, direct uit het lenteakkoord. Maar we krijgen cijfers van het Centraal Planbureau binnenkort. Naar verwachting is dat mogelijk morgen. En daar... Kan dan wel iets uit naar voren komen, maar dat moeten we even afwachten. Maar goed, het voornemen van het kabinet als staat als een huis. Maximaal 3% begrotingstekort in 2013. En ook het lenteakkoord. Je ziet natuurlijk wel dat het verkiezingstijd is dus een aantal partijen hebben in hun eigen verkiezingsprogramma's alternatieve uh, bezuinigingen opgenomen. Maar ze hebben ook afgesproken dat tot en met de formaties... dus totdat er een nieuw kabinet ja, dat kan. Uh, overnemen als het ware... zullen zij ook de maatregelen uit het lenteakkoord ondersteunen. Ik neem aan dat u, zich, uh, dat hij, uh, u hen daar fijntjes op wijst zo af en toe. Zeker, want uh, de afspraken ook over de totale financiën... is duidelijk dat we echt... Uh, goede degelijke afspraken hebben gemaakt. En daar wil ik natuurlijk ook aan vasthouden. Het is een hele moeilijke tijd natuurlijk, ook voor de minister van Financiën. Want je moet een begroting maken in een demissionair uh, tijdperk. En dan ook nog eens net voor de verkiezingen. Dat is heel uniek. Ja, dat is geen makkelijke situatie. Maar toch is een de overheidsfinanciën zo belangrijk... dat het alle partijen eigenlijk zou moeten aanspreken om dat op orde te brengen. Ja, want u heeft bijvoorbeeld te maken met uh, demissionair premier... maar ook met een VVD-lijsttrekker. Ja, maar goed, je moet dan dus die rollen moet je uh, met z'n allen uh, gewoon goed weten te onderscheiden. En dat lukt. Ja hoor, uh, binnen het kabinet is er uitstekende samenwerking, ook in deze tijd. Ja. De missionair minister van Financiën de Jager in gesprek met verslaggever Marcel Bril.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 Schrijver Willem G. van Manen is afgelopen vrijdag overleden. Dat is vandaag bekend geworden. Van Manen won in zijn leven vele literaire prijzen, waaronder de prestigieuze Constantijn Huygensprijs. Schrijver en goede vriend van Van Manen, uh, Wim Hazeug, goedenavond. Goedenavond. Hij zei zelf ooit: ik citeer u vanmiddag in ons nos radio journaal... Ik ben veel gelauwerd, maar weinig gelezen. Ja, en ik hoop dat uh, nu de financiën van het Rijks ook net worden beetje problematisch zijn, de mensen zich richten op het werk van Van Manen... Dan ...kunnen ze een beetje getroost worden en opnieuw bewegen gezet. Want het is een grote romanschrijver, een grote verteller... ...waarbij de Tweede Wereldoorlog altijd een rol heeft gespeeld... ...omdat hij zelf in die oorlog in het verzet zat. Niet dat hij prat, dat hij daar prat op ging, want uh, hij deed het niet voor volk en vaderland... ...en voor de koningin, maar hij voelde ze geweten als meester... En die Tweede Wereldoorlog heeft hij nooit losgelaten. Elke keer als hij een nieuw boek afvalt, dan zei hij... Nou, het is mijn laatste boek. En het laatste boek met de oorlog. En dan kwam er weer een volgend boek. En nu is het zo dat hij is overleden. Nadat het al twee jaar geleden tegen hem gezegd was... Uh, je gaat dood, uh, meneer Maanen." Nou, dat heeft dus nog twee jaar geduurd. En met vol bewustzijn heeft hij toch nog een hoofdstuk geschreven aan een nieuw boek. En mentaal had hij dat nog wel kunnen afmaken. Maar... Uh, het lichaam was gewoon op. Dat is jammer. Hoe oud was hij? 91 jaar. 91. En ja. een lange lijst van boeken. Welk boek springt daar uit? Nou, het meest gedrukte boek is De Onrustzaaier. Maar als ik een, een leuk boek zou moeten noemen, dan is het De Verspeelde Munt. Daar speelt zich af. Ver, ver, ver voor de euro van meneer De Jager. Hm. Er komen een aantal bankdirecteuren bij elkaar in uh, Artis. En die bankdirecteuren moeten samen een Europese munt ontwerpen. En die munt moet dan uh, als draagvlak hebben, als beeltenis, een dier uit de dierentuin van Artis. Daar komen ze dus niet uit. En daar, uiteindelijk hebben ze dan een compromisfiguur gevonden en er komt op de munt een okapi te staan. Volgens mij een beest wat een, op, dat moment, op dat moment niet een Artis was. Hm. Een boek waar we om kunnen lachen. Hij schrijft dus ja. veel over de oorlog, zoals u stelt. Ja. En ja vertoefde daarbij toch grotendeels in de schouder van schrijvers... als WF Hermans, Simon Vestijk, voor wie de oorlog natuurlijk ook... een thema was wat voortdurend terugkeerde. Ja. Eh, waarin onderscheidde hij zich dan van deze, mag ik zo zeggen, grote schrijvers? Nou, omdat hij zelf deelnam aan dat verzet. Dus zijn emoties over dat verzet zou je kunnen vergelijken... met die emoties van Etty Hillesum, die hij bewonderde... aan wie hij ook een toneelstuk heeft uh, gewijd. En... Uh, ja, het kwam uit zijn hart en uit zijn ziel. En Hermans was afstandelijker. Vestdijk was afstandelijker. Ik kan hem wel vergelijken hoor, met Vestdijk vooral, als verteller. Hij heeft lang in de schaduw van Vestdijk gestaan... totdat hij uh, gelijk opging met uh, Vestdijk. U zegt, hij onderscheidde zich omdat hij een grotere actieve rol had in de ja. oorlog... en daar eigenlijk nauwelijks over sprak. Maar wat was zijn rol dan? Nou, hij zat in... Uh, ja, hij sprak inderdaad uh, nauwelijks over... En... Het is ook wel een beetje privé, maar hij zat in een verzetsgroep in, in Loosdrecht... en heeft daar alles meegemaakt wat je bij een verzetsgroep kunt meemaken. Dus dood en verderf en verraad. En hij is uh, gelukkig blijven leven en heeft daarvan in zijn werk getuigd. Autobiografisch gedreven in zijn werk? Ja, dat zou hij zo uit kunnen zeggen. Maar het was, wat ik al zei was ook humoristisch. Hij groeide op in de omroepwereld. Hij was betrokken bij de Wereldomroep. Toen de Wereldomroep nog een wereldomroep was. Waar ook hoorspelen werden gemaakt. Waar literaire programma's werden gemaakt. Hij was commentator bij het, het, het uh, VARA-programma Artistieke Staalkaart. Hij kende de, de hele opgang van het Nederlandse toneel na de oorlog. En bracht daar verslag uit. Op een tamelijk ironische, vriendelijke, maar altijd... Zeer bewuste toon. Maar we herdenken, we herdenken hem natuurlijk als de schrijver... met een betrekkelijk klein lezerspubliek. Ja, maar zo zijn er meer natuurlijk. Hè. Maar toch iemand die in 2004 de Constantijn Huygensprijs heeft gewonnen... Uh, ja. voor zijn complete oeuvre en dan toch een uh, klein lezerspubliek. Frustreerde dat hem? Ja, dat zeg ik volmondig. Want toen hij de Huygensprijs kreeg, feliciteerde ik hem. En hij had liever uh, 10.000 lezers meer gehad... Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar soms, en dat is de hele geschiedenis zo, wordt een schrijver pas ontdekt jaren na zijn dood. En ik uh, hoop en ik vermoed dat dat met Willem van Manen ook zo zal zijn. Wim Hazel, dank u wel over de dood van Willem G. van Manen En de G staat voor wie het weten wil van Gustaaf. Hij overleed afgelopen vrijdag 91 jaar oud. Straks pubers van 14 die een moord plegen. Wat bezielt hen of vallen excessen misschien nooit te begrijpen? We vragen het zo aan een onderzoeker die al jarenlang jonge moordenaars volgt. Bijna Zwaan heeft het iets makkelijk. Die volgt het verkeer bij de bij. Ja, het blijft uh, sprokkelwerk de files uh, vanmiddag. In totaal 70 kilometer, de meeste rond Rotterdam. Twee vallen op. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... staat een vrachtwagen stil bij Delft-Zuid. Het veroorzaakt 4 kilometer file. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 7 kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. To Your Heart van Soul Sister. En ik moet van mijn eindredactrice melden dat Jan Leijers in deze band speelde. U weet wel, de presentator van Zomergasten. Moordenaars van 14 jaar jong... Twee zaken deze week die de aandacht opeisen. In Arnhem eist de justitie gisteren de maximale straf tegen een jongen... die in opdracht een meisje doodstak. In Rotterdam twee jongens van 14 aangehouden in verband met de moord... op een meisje van 17. Toeval of een ontluikende trend? Peter van der Laan, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. U onderzoekt sinds begin jaren 90 jonge, erg jonge moordenaars. Wat denkt u? Trend of toeval? Nou, geen, zeker geen trend. En toeval, ja, dat is een beetje een raar woord hiervoor. Maar in ieder geval geen trend. Geen toename, geen afname, geen ontwikkelingen in welke richting ook. Dat is goed nieuws, denk ik. Waar baseert u dat op? Nou ja, goed, goed nieuws, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Hè? Van, uh, elke zaak is er één te veel, dat is een beetje een cliché... maar geldt voor dit soort zaken nog veel meer dan uh, voor andere zaken. Maar als je kijkt naar uh, het aantal zaken van de afgelopen pakweg 20 jaar... waarbij strafrechtelijk minderjarigen, dat wil zeggen 12 tot en met 17-jarigen... bij betrokken zijn geweest, bij moord en doodslag... dan komt dat neer op jaarlijks tussen de acht en de tien uh, zaken. En dat is eigenlijk jaar in, jaar uit betrekkelijk stabiel. Het ene jaar wat meer, het andere jaar uh, wat minder. Dus daar valt geen ontwikkeling in uh, te ontdekken. Goed nieuws, ja, dat is het niet. Althans uh, wel als je denkt van het neemt niet toe... maar tegelijkertijd uh, blijft elke zaak er één te veel. Dan spreekt u natuurlijk hè, veel met dit soort jonge jeugdige moordenaars. Wat voor motieven leggen deze jonge mensen op tafel... om tot zo'n daad te komen? Nou ja, kijk, uh, allereerst moeten we er denk ik ook bij zeggen... dat uh, we hebben het hierbij over minderjarigen. Uh, wat nu in het nieuws zijn, is, dat zijn 14-jarigen. Dat is per definitie al nog uitzonderlijker dan al die andere jongeren die daarbij betrokken zijn geweest. Ja, Om een idee te geven, uh, van alle jongeren die de afgelopen 20 jaar... bij moord en doodslag betrokken zijn geweest, was 95 procent 15 jaar of ouder. En sterker nog, drie kwart was 16 of 17 jaar. Dus 14 jarig is heel erg uh, uitzonderlijk. Als je dan vervolgens kijkt naar de motieven hè, voor uh, dit soort uh, daden dan is er eigenlijk geen onderscheid naar leeftijd te maken. Maar tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat het enorm varieert. Wij zeggen nogal eens wat gemakkelijk. De ene zaak is de andere zaak niet. Er komen uit de hand gelopen ruzies voor. Er komen zaken voor in de familiesfeer, in het criminele circuit. Er zijn zelfs zaken waar ook sprake is. Tegelijkertijd van een zedendelict. Maar ze wisselen echt enorm qua achtergrond. En dan gaat het nu al om verdachten van 14 jaar pubers. Dus it, u zegt dat is uitzonderlijk. Wat zegt dat dan op basis van uw ervaringen? Uh, nou, nou ja, ik bedoel, allereerst dat het inderdaad buitengewoon uh, uitzonderlijk is... en voor het overige, hè, als ik uh, dan ook bij mezelf probeer na te gaan van... kan ik dit nou op de een of andere manier verklaren of begrijpen? Nou, dan en ik ben uh, van huis uit een orthopedagoog. Ik kan het niet begrijpen en ik kan het ook niet verklaren. Eigenlijk dit soort zaken, misschien wel omdat ze zo uitzonderlijk zijn... maar tegelijkertijd ook omdat ze zo gruwelijk zijn... ik kan daar simpelweg met mijn verstand niet bij... Als je die zaken stuk voor stuk zou bestuderen... dan kun je misschien wel komen met een soort van verklaring. Niet verzachtende omstandigheden, maar een soort van nou ja, uitleggen... van uh, wat de aanleiding is geweest. Maar ook dan zal zeker het geval zijn... dat ze heel erg verschillen van elkaar. Ik geloof niet dat we veel verder komen... Uh... Meneer Van der Laan, want u, u ziet geen overeenkomsten. Nee, en dat, uh, kijk, en dat is de, niet helemaal zonder betekenis. Want de volgende vraag is natuurlijk al, altijd... Hè, van, hoe moet je hier nou op reageren? En sterker nog, is er een manier om dit soort zaken te voorkomen? En ik denk dat de teleurstellende conclusie moet luiden... nou, dat valt niet zo 1, 2, 3 uh, te uh, voorspellen en, en te voorkomen. Ook al omdat we... Uh, het is makkelijk om dat te zeggen met, uh, met hindsight, hè, met terugkijken. Maar dat uh, we ze niet kunnen herkennen. Het komt zo weinig voor en de achtergronden zijn zo verschillend. Dat we niet kunnen zeggen: kijk, daar loopt nou een, nou ja, uh, hoe zullen we dat eens noemen? Een op en tot ontploffing komende uh, menselijke bombel. Dat Zo is het dus niet. Is, het is dat niet aan te geven vind... in de afgelopen 20 jaar? Want u schetst dus het beeld van 8 tot 10 gevallen per jaar. 12 ja. tot en met 17 is het levensjaar. Vooral mensen van 16 of 17. Ja. Hebben je dus 200 gevallen gehad in de afgelopen is... 20 jaar. Is dan niet op basis van die ervaring vast te stellen... als je nou op die en die leeftijd bij dat en dat soort jongeren... vroegtijdig kunt sturen of ingrijpen? Zou je daarmee dan niet dat aantal per jaar kunnen terugbrengen? Nou ja, kijk, misschien... Het Bemoedigende zou kunnen zijn dat als je deze jongeren vergelijkt... met andere jeugdige delinquenten... en dan kijkt naar wat wij dan in ons jargon risicofactoren noemen... dan komen ze in sterke mate overeen. Je ziet dus dat er heel vaak sprake is van uh, jonge kinderen... die uit gezinnen komen waar uh, het allesbehalve stabiel was... waar uh, niet zelden in het gezin veel sprake was van geweld. Hè. Oplossen van conflicten binnen het gezin door middel van geweld... gericht tegen kinderen, gericht tegen partners. Je ziet ook nog wel eens uh, andere gezinnen die betrokken zijn bij criminaliteit. Je ziet een buis, vaak hopeloze schoolcarrière, hè, dus met weinig perspectieven. Maar dat zijn eigenlijk de ons inmiddels wel bekende risicofactoren voor criminaliteit... De jeugdige moordenaars, als ik ze zo mag noemen... die vallen daarbij niet op, want die komen daarin overeen. En dan is er nog iets anders. Als je echt naar elke zaak afzonderlijk kijkt... dan zult u ook wel begrijpen dat het moeilijk is om te voorspellen. Want wat komen wij nou hier tegen? We komen hier bij uh, de wat al te impulsief, tamelijk agressieve... misschien zelfs wel macho jongetjes tegen... die uh, uh, ruzies uit de hand laten lopen met een gruwelijke, dodelijke afloop... Maar we komen er ook uh, tienermeisjes tegen... van wie het uh, pasgeboren babytje door grove nalatigheid en verwaarlozing... of om andere redenen om het leven wordt gebracht. En u zult begrijpen dat dat een heel ander verhaal is... een hele andere situatie als je die twee groepen met elkaar vergelijkt. Maar als u dan al die riesenfactoren schetst en daarbij ja. vaststelt... we kunnen dus niet op geen enkele manier... Of vermoeden of, of ontdekken dat daar een potentiële moordenaar tussen zit. Een jongen van 14, 15 of 16. Mm -hmm. Dan is dat toch wel een tamelijk treurige conclusie van dit gesprek. Dat is, dat is zeker een traar, tamelijk uh, treurige conclusie. En dat betekent ook hè, van dat uh, wij als wel zo vaak uh, als onderzoekers moeten zeggen... wij kunnen wel in kaart brengen van wat er allemaal is. Is gebeurd. Wij kunnen in kaart brengen wat de problematische achtergronden zijn. Maar wij kunnen niet garanderen dat je op basis van die kennis straks er ze zo uit kunt halen. Eh, en dan een heel specifiek preventiebeleid te voeren. Iets anders is hè, als je vaststelt dat allerlei, nou ja, de inmiddels bekende risicofactoren en achtergronden een rol spelen, ook bij deze groep, dan is er extra reden om, ik noem maar eens wat, iets te doen aan uh, een, uh, een schoolbeleid. Wat Schooluitval tegengaat of extra aandacht te besteden aan die kinderen die uit gezinnen komen waar het allesbehalve stabiel is en waar om een zijstraat te noemen, wel wat te doen valt... aan de opvoedingskwaliteit van de ouders. Dat is een meer algemeen preventiebeleid. Precies. Ik, ik, ik moet u uh, afronden. Het is, het, is, het is mij helder in ieder geval. Het vereist in ieder geval een continue um, um, uh, alertheid bij gezinnen... waar deze riesenfactoren um, dagelijks uh, zichtbaar zijn. Peter van der Laan van het Nederlandse Studiecentrum... Criminaliteit en Rechtshandhaving. Dank u wel. Geen dank. NOS Radio en Journal Overzicht, Samengesteld en meegelezen door Marjole Hageman. In NRC Handelsblad verbaast col columnist Marc Chavan zich erover dat de campagne voor de verkiezingen zich versmalt tot drie weken televisie. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten gaan politici maandenlang op zoek naar de kiezer. Aan de deur, per Skype en met bedelmails. De columnist vraagt zich af of wij, uitgeruste vakantieburgers, zo'n verfijnd politiek gevoel hebben dat toeteren helemaal niet nodig is. Chavannes is er nog niet helemaal uit of het passend is bij de schaal van Nederland dat er zo kort campagne wordt gevoerd of dat het amateuristisch is. Hij adviseert in ieder geval zijn lezers om de plannen van de verschillende partijen te lezen en te luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Campagnes doen er volgens hem toe als we zelf op zoek gaan naar waar het over zou moeten gaan. Zo beëindigt Chavan. enigszins cryptisch zijn betoog. Het ijs in de Noordelijke IJszee krimpt waarschijnlijk volgende week tot een diepterecord. Dat verwachten Amerikaanse wetenschappers op basis van satellietgegevens. Valt te lezen op de van de Volkskrant. Het vorige record was in 2007... toen het zeeijs krompt tot iets meer dan 4 miljoen vierkante meter. Het Antarktische zeeijs trekt zich iedere zomer terug... maar als het zeeijsrecord deze maand wordt gebroken... dan is dat erg vroeg in het seizoen. Vorig jaar was het dieptepunt op 9 september. Volgens Amerikaanse wetenschappers zijn dit duidelijke tekenen... van klimaatverandering. Ze zijn ervan overtuigd... dat die wordt gestimuleerd door menselijk gedrag... en dan vooral door de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide... In Groot-Brittannië is de talentenshow The X Factor weer begonnen. En meteen is er een ruil zoveel te zien op een filmpje dat NSC Handelsblad op zijn website heeft gezet. Een jonge vrouw die een imitator is van de zangeres Pink, wordt furieus als, furieus, als de jury vindt dat ze te veel op Pink lijkt. Ik didn't niet een pink song. You guys told me to sing a pink song. We never told you to sing a pink song. I wanted to be me. You guys told me to sing a pink song. We heard a second whoa, whoa, song. Whoa, whoa, whoa, whoa. Eh, woedend smijt de zangeres met haar microfoon, gaat van het podium af en haalt tot ontsteltenis van de juryleden haar vader op. Stay on the stage. Stay on the stage. We gaan vast nog veel van de boze zangeres Zoe Alexander horen. De X-Factor in Groot-Brittannië zal blij zijn geweest met dit relletje. De populariteit daalt immers. En er gekeken naar deze aflevering: 8 miljoen mensen. Veel minder dan vorige seizoenen. Maar dat werd ruimschoots ingehaald. Dankzij dat internet en ook op de site van NRC Handelsblad. Marielle, dankjewel.